Jelle Visser met het NOS-journaal. De snelweg A12 bij Bennekom is in één rijrichting afgesloten... omdat twee mensen zijn aangereden. Ze liepen vanochtend vroeg over de weg, meldt de politie. Onduidelijk is nog wat er precies gebeurd is... en hoe de twee slachtoffers eraan toe zijn. Hulpverleners zijn ter plaatse. De A12 is voor onbepaalde tijd dicht in de richting van Utrecht. De politie op Cyprus heeft een man opgepakt in verband met de hevige bosbranden die momenteel woeden op het eiland. Op het moment dat de brand uitbrak zou de man van 67 afval aan het verbranden zijn geweest. De brand in een gebied met veel dichte begroeiing. Enkele dorpen zijn geëvacueerd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen, wel zijn er veel schade meldingen aan tientallen huizen. Op het eiland heerste deze week een hittegolf met temperaturen boven de 40 graden. In het vaccinatiecentrum in Martini Plaza in Groningen zijn 20 mensen gevaccineerd met AstraZeneca in plaats van met Moderna, waarvoor ze een uitnodiging hadden gekregen. De vergissing kwam aan het licht. Toen bij het klaarmaken van de prikken bleek dat er twee flesjes AstraZeneca waren bereid. De GGD heeft de betrokkenen op de hoogte gebracht en zegt het incident te betreuren. Het coronavaccin van AstraZeneca geeft in zeer zeldzame gevallen een ernstige bijwerking. In Brazilië zijn tienduizenden mensen de straten opgegaan om te protesteren tegen president Bolsonaro. Het Braziliaanse hoge rechtshof onderzoekt zijn betrokkenheid bij de bestelling van 20 miljoen doses van een India's coronavaccin. Er werd een snelle deal gesloten met de verkopende partij, terwijl er ook een aanbieding van Pfizer lag voor vaccins tegen een lagere prijs. Bolsonaro zelf ontkent betrokkenheid bij mogelijke corruptie. Het weer, de dag begint op de meeste plekken droog... maar in het zuiden komen al snel een paar buien opzetten, mogelijk met onweer. Vanmiddag meer buien, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 On the runway track from the good I only painted a picture Tell her what we could But yeah Like the heart in a dashway way it should You that gave it away You had it in you took your But I keep going. En zomer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 Saniëron, Ron, yeah, run, run, run Como Ron, Ron, Ron, 好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 pas bien aimé, mais...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 Mijn kleine, grote man, er is niets dat ik nu tot je zeggen kan. En sorry, word het ook niet beter van. Mijn kleine, grote man, mijn allerbeste vriend. Gaat ons leven samen echt anders bezien? Van geluk niet van verdriet misschien wilde ik te graag wat ik zelf niet heb gekend.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 This ain't nothing